hoort het knisperend geluid van de schutbladen van het Poshegelalbum, in feite een ouderwetse hobby waarbij bijna niet meer voorkomt. Ook fotoalbums hadden dat knisperende geluid, maar dat komt bijna ook niet meer voor, omdat fotoalbums tegenwoordig digitaal gemaakt worden. Wat natuurlijk opvalt is dus dat geknisper van iets wat op, misschien op reispapier lijkt.